9 uur. De Radio 1 Sportzomer. Herman van der Zand en Robert Meer. Met de vrienden van de avond Luc Mulder bijvoorbeeld die zeven weken lang het proces volte. Joep Schreuder is er ook. En Marcel Reuzen. Eerst het nieuws van de NOS Mark Visser. Besnijden van jonge jongens op religieuze gronden is gelijk aan zware mishandeling. Dat heeft een Duitse rechter in hoge beroep bepaald. De zaak was aangespannen tegen een arts die op verzoek van islamitische ouders een vierjarig jongetje had besneden. Het kind kreeg enkele dagen na de operatie bloedingen. De arts werd aangeklaagd wegens mishandeling, maar in eerste instantie vrijgesproken omdat de ouders met de ingreep hadden ingestemd. In hoger beroep zegt de rechter nu dat er wel degelijk sprake was van een ernstige mishandeling. De arts wordt vanwege de juridische onduidelijkheid die er rond de besnijdenis was niet veroordeeld. Joodse gemeenschap in Duitsland reageert woedend op het vonnis. De centrale Raad van Joden noemt het besluit schandalig en gevoelloos. Zometeen correspondent Wouter Meijer hierover vanuit Berlijn. Een kwart van de veehouders in Nederland moet onmiddellijk het gebruik van antibiotica verminderen. Dat wil de autoriteit diergeneesmiddelen. De veehouders in kwestie gebruiken soms wel 15 keer zoveel als gemiddeld. De autoriteit publiceert morgen een rapport over het antibioticagebruik in de Nederlandse veehouderij. Veehouders die te veel antibiotica gebruiken worden gemeld aan de betreffende sector. Veel gebruikers worden benaderd voor het maken en uitvoeren van een plan om het gebruik van antibiotica te verminderen. Werken boeren daar niet aan mee, dan kan de autoriteit diergeneesmiddelen ervoor zorgen dat de producten van die bedrijven, zoals bijvoorbeeld melk, niet meer worden afgenomen. De Britse koningin Elizabeth heeft vandaag in Noord-Ierland... een dienst in een katholieke kerk bezocht. Dat is bijzonder, omdat de koningin zelf protestant is... en Noord-Ierland lange tijd werd verscheurd... door de strijd tussen de twee stromingen. De koningin is twee dagen in Noord-Ierland. Ze bezoekt het land in het kader van haar Diamantum Jubileum. Morgen ontmoet Elizabeth een voormalig leider van de IRA... en de huidige vicepremier Martin McGuinness. En die ontmoeting vindt plaats in Belfast. Op Wimbledon is Robin Hazen in de eerste ronde uitgeschakeld. Ze konden het hier horen. Tennissen werd in vier sets verslagen door de Argentijn Del Potro. Nummer 9 van de plaatsingslijst. Weer dan nog. Morgen eerst wat regen. In de middag ook af en toe zon. Het wordt een graad of twintig. Zometeen verder met Radio 1 Sportzomer.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 Dus onze geavanceerde brandstoffen helpen de brandstofefficiëntie van uw motor te verhogen. Waar u ook heen rijdt. SO. Vooruitgang tanken. Zie de voorwaarden die beschikbaar zijn op fuelprogress.com. Santana en Alicia Keys op Curaçao. Kijk een boek op CuraçaoNordG.com.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 Met te gast Marcel Reuzer, Luc Mulder en Joep Schreuder. Mailen kunt u nee, voor vragen en opmerkingen sportsomer.radio1.nl. AZ traint alweer. We beginnen met een opmerkelijke rechtelijke uitspraak in Duitsland. Hier zijn Herman van der Zand en Robert Meder. Ja, de besnijdenis van jonge jongens op religieuze gronden is zware mishandeling. Het heeft een rechter in Keulen bepaald. U hoort het net in het nieuws. Volgens de Duitse rechter is van zware mishandeling sprake... als de besnijdenis worden uitgevoerd zonder medische noodzaak. Correspondent Wouter Meijer, goedenavond. Hoe motiveerde de rechter zijn uitspraak? Nou, de rechter zegt, we moeten eigenlijk kiezen in dit soort gevallen tussen aan de ene kant de godsdienstvrijheid, hè, want de ouders willen dat om religieuze redenen. En aan de andere kant het belang van het kind, dat in principe natuurlijk recht heeft om lichamelijk niet uh, mishandeld te worden. En dat laatste, zegt de rechtbank nu, dat weegt zwaarder, want het belang van het kind staat hier voorop en niet het belang van de ouders. Ja, uh, uh, ik kan me voorstellen dat uh, een baby of een jonge jongen deze zaak niet zelf heeft aangespannen. Hoe is dat gegaan? Nee, de zaak die gaat over een huisarts in Keulen... die twee jaar geleden een jongetje van vier had besneden. De huisarts zelf was ook moslim. Maar twee dagen na de ingreep waren er complicaties. De jongen had nog bloedingen, moest daarom naar het ziekenhuis. Het ziekenhuis heeft dat gemeld omdat er onderzoek gedaan moest worden... waar die bloedingen vandaan kwamen. Dat is bij het Openbaar Ministerie terechtgekomen. En de officier van justitie heeft toen de arts aangeklaagd. En waarom is dat nu, nu een zaak? Want het, het gebeurt natuurlijk al jaren. Ja, er zijn ook al vaker zaken geweest. Het conflict op zich woedt ook al jaren. Juridisch is het namelijk volstrekt onduidelijk. Hè? De organisatie van artsen bijvoorbeeld... die adviseert huisartsen als ze besnijden ze uitvoeren... om dan een verklaring te laten tekenen door de ouders... dat ze het per se willen, zodat die arts later niet aangeklaagd kan worden. Maar goed, de vraag na dit oordeel is natuurlijk of dat wel geldig is. Want blijkbaar is het belang van het kind belangrijker dan dat van de ouders... ook als je een verklaring hebt op papier. Eh, tot nu toe konden artsen nog zeggen dat het onduidelijk was. Dus deze arts wordt daar ook verder niet vervolgd en niet gestraft, want de rechter zegt hij kan het ook niet goed weten. Maar veel juristen verwachten nu wel dat nu deze uitspraak is gedaan door een hoge rechter in Keulen, eh, dat dat wel de richting aangeeft als er meer zaken komen. Dat het belang van het kind om niet onnodig verminkt te worden, als het niet medisch noodzakelijk is, dat dat zwaarder weegt dan het belang van de ouders. Tenzij, en dat hoopt in ieder geval de Landelijke Raad van Joden in Duitsland, tenzij de overheid de kwestie duidelijk zou regelen in een duidelijke wet. En wat de joden betreft natuurlijk zou dat dan de wetgever zou moeten kiezen voor de godsdienstvrijheid. Ja, want uh, uh, als je als je deze uitspraak zou volgen, zou het verboden worden. Precies, dan zou het verboden worden in gevallen waarin het niet medisch noodzakelijk is. En dat is ook wat heel veel juristen eigenlijk willen. Heel veel juristen zeggen het is veel belangrijker dat iedereen over zijn eigen lichaam gaat. En je desnoods, als je volwassen bent, kunt kiezen wat je wil. Maar niet dat je ouders kunnen zeggen dat er dingen aan je lichaam moeten gebeuren... die medisch helemaal niet noodzakelijk zijn. Ja, uh, uh, uh, die Joodse Raad heeft al gereageerd. Hebben moslims in Duitsland ook al gereageerd? Heb ik nog niet gezien. Maar oh, okay. je, kunt je, voor, je kunt je voorstellen wat ze, wat ze vinden. Ook voor hun staat natuurlijk wat dat betreft de uh, vrijheid van godsdienst. En om, uh, om die redenen dingen met je kind te mogen doen, staat waarschijnlijk... Oké, okay. dankjewel Wouter Meijer, correspondent in Duitsland. Het nieuws uit binnen en buitenland. Het EK Voetbal, Wimbledon, de Tour de France en de Olympische Spelen. The shirts en ja. uh, tell me nou, your plans. Ja. Ben je ook zo blij dat uh, het voetbalseizoen weer begonnen is? Officieel? Ja, ik, ik, uh, ik kijk er ontzettend naar uit. Ja, het hele circus is weer van start gegaan. Uh, veel gehoorde kreet vandaag langs het trainingsveld in Alkmaar, bijvoorbeeld. Het is de week van de eerste trainingen en vandaag was het de beurt aan AZ. Onder een toeziend oog van veel pers en een kleine honderd toeschouwers... Eh, liep de selectie van Gert-Jan Verbeek zijn eerste rondjes. Brett Holman en Simon Paulsen zijn er in ieder geval niet meer bij. Wie de bel bij zijn, dat hoort u in de bijdrage van Ronald van der Geer. Blikvangers genoeg op de eerste training van AZ vandaag. Victor Elm bijvoorbeeld, die overkwam van Heerenveen... werd door de fotografen vastgelegd vertelde dat hij niet verwacht in Alkmaar met broer Rasmus samen te gaan spelen. Ja, ik heb, uh, hij heeft een zo goed uh, seizoen gedraaid natuurlijk. En, uh, ik weet dat het uh, interesse is van, uh, van grote clubs en uh, goede clubs. Dus uh, ik uh, verwacht dat hij uh, vertrekt. En even verderop stond Steven Berghuis, die weer overkwam van Twente... en voor vijf jaar tekende in gesprek met zijn trainer. Dat is een mooi plaatje, maar waar ging dat gesprek nou over? Hij vroeg of ik krachttraining had gedaan bij mijn volgende clubs. Gek, gekke vragen. Nee, die is zo gek. En dan heb je Niklas Mooijsander. De vindt die weg wil, weg kan, maar nog niet weg is. En dat vindt hij nog geen straf. Maar natuurlijk heb ik ook ambities. En, uh, uh, al één jaar geleden had ik misschien de kans uh, om een stap uh, omhoog te nemen. En, en, en dat wil ik nog steeds. Maar, maar het is nooit een straf voor een voetballen. Voetbal het is een mooie club... Uh, een ja, goede groep, goede trainers is dus, uh, zeker geen straf. En natuurlijk de trainer zelf. Ja, dat is ook een mooi plaatje. Hij stond vaak gebukt aan het gras te trekken. Ja, het ziet er hartstikke mooi uit. En de mensen hebben er heel veel werk aan gedaan. Maar en het veld dat al een paar jaar ligt, dat, dat, dat is doordringd van straatgras. Dat, dat is bij mij een tik. Als ik dat zie, dan, uh, dan, trek ik dat, dan ben ik daar wat uit aan het trekken. En dan uh, denk van ja, dan kan er weer gewoon uh, rij, Engels rijgras groeien. <laughs> He, dat is voetbalgras. Op dat raaigras vielen Josie Eltidoor en Rasmus Elm vandaag nog niet te zien. Vanwege Interlands wat lange vakantie. Elthidoor komt terug, maar hoe zit het eigenlijk met Rasmus Elm? gert van Beek. Er is belangstelling, maar uh, wij hebben nog geen club die in geïnformeerd heeft. En Rasmus heeft ook nog niet te kennen gegeven of hij überhaupt wel weg wil. Als er al een club komt. He, dus dat, dat gaan wij uh, van hem horen als hij terug is uh, van vakantie. Die andere, de nieuwe Elm, broer Victor, verwacht dat zijn broer gaat. Hoewel ze elkaar de laatste tijd niet heel veel spraken. Victor Elme heeft trouwens bewust Heerenveen ingerald voor AZ. Ja, Heerenveen was ik... Ik heb uh, drieënhalf jaar bij Heerenveen gezeten. en dat, uh, dat, was, dat was genoeg eigenlijk. En, uh, we hebben het echt uh, naar ons zin hier in Nederland. Dus uh, AZ was een heel goede optie. Nou, We hadden natuurlijk met Pontus wel wat fysiek ingeleverd. Uh, uh, en dat wou ik wel graag terug hebben. Hè. Als je kijkt uh, naar balans, dan, uh, dan hebben we allemaal hele goede voetballers. Dat zijn niet echt fysieke spelers. Je doet, vindt het ook een beetje te kort om hem alleen als zijn fysiek sterke middenvelder te omschrijven. Hè? Want ik vind ook dat hij goed kan voetballen. En hij heeft ook scoren vermogen. Heeft hij in het tweede seizoen zelf bij Heerenveen laten zien. gert van Beek, hij kijkt al langer uit naar een opvolger voor Brad Holmen. En dat lijkt Steven Berghuis te gaan worden. De afgelopen half jaar werd hij nog door Twente verhuurd aan VVV. En nu voor vijf jaar aan Zetter. Twintigjarige aanvaller begint zelfbewust aan zijn nieuwe klus. Ik vond dat ik vorig seizoen geen goed seizoen heb gedra gedraaid. In de Eredivisie op een paar wedstrijden na. En dan vind ik het wel mooi dat AZ zo'n uh, plan met mij heeft. Vandaar dat ik ook vijf jaar heb getekend. We hebben hem gehaald voor linkerspits. Maar hij kan ook aan de rechterkant spelen. Deze bij VVV laten zien. Maar het is een jongen met veel potentie. Onder 19 gezeten. Verleden jaren de voorbereiding ook uh, in Twente uh, leuke dingen laten zien. Toen is hij wat teruggevallen. Maar dat hij rent aan, uh, aan, uh, aan het jeugdig zijn. En uh, vele concurrentie bij Twente. Dus wij, wij geven hem ook de tijd om te groeien en, en we hopen zeker voor in de toekomst veel plezier van hem te kunnen beleven. Ik heb vorig seizoen gemerkt uh, dat het niet altijd makkelijk ging in de Eredivisie. En ik wil hier gewoon sterker worden en uh, dus gaan, we gaan aan de slag. Om. Steven Berghuis gaat aan de slag, Nicolas Moisander ook. Maar die kijkt dan wel weer met een schuin oog naar de transfer van Jan Vertongen van Ajax naar Tottenham. Die is namelijk nog altijd op handen, want in Amsterdam ligt er wellicht dan voor de Vinnen een mooi contract klaar. Moet de Belg wel weg. gert Verbeek houdt met dat scenario nog geen rekening. En is eigenlijk voorlopig wel klaar met het samenstellen van zijn selectie. Nee, Wij willen nog een linksback. En, uh, ja, en op het moment dat er weer spelers gaan vertrekken, uh, dan, dan, dan gaat het alleen maar, dan staat er een transfersom tegenover. Dan zouden we eventueel wat kunnen doen, maar dat, dat ligt eraan in welke linie en, en op welke positie... Uh, uh, er iemand gaat vertrekken. We hebben gezien dat we dit jaar een, een goed team hebben. Ondanks het vertrek van Simon en. Uh, en, uh, en. Brett Holmen. Uh, denken wij toch als we de rest bij elkaar weten te houden. met de aanvullingen die we nu hebben. en eventueel nog een linksback erbij. dat, dat we wederom. Uh, om de bovenste vier plaatsen mee gaan doen. En, en misschien we net als het verleden jaar weer heel verrassend. Uh, lang bovenin mee kunnen doen. Gens over de over de doelstelling van het nieuwe AZ. En dat nieuwe AZ moet dus nog een linksback. Ga er maar vanuit dat dat Donnie Gorter wordt. Hij komt over van NAC en zal één deze dagen op de gevoelige plaat worden vastgelegd. In AZ-shirt. Ja, dat is Ronald van der Geer over de eerste training van AZ. Luc Mulder, je bent uh, terug. Je hebt al eerder verteld, je was uh, tien weken in Noorwegen. Uh, zeven weken daarvan heb je doorgebracht uh, in de rechtszaal. Was dat zeven dagen in de week? Vijf dagen in de week. Vijf dagen in de week. Vijf dagen in de week, in de week. van negen tot... Uh... Ja, 9 tot vijf. Ja, bij Breivik. Uh, wat deed je in die andere twee dagen dan? Herstellen van die vijf? Stukken schrijven, dingen voorbereiden... en uh, vooral ook proberen de geest een beetje, een beetje schoon te maken. Ja, dat zal moeilijk genoeg zijn. Kan je nog, uh, ongetwijfeld kan je dat... Uh, het moment herinneren dat Breivik, voor, dat je hem voor het eerst uh, zag? Ik, uh, ik, de eerste twee dagen van het proces was het heel vol. Toen zat ik in een zaal met videoverbinding. Uh, dag drie kwam ik voor het eerst in de rechtszaal binnen... En uh, dat kan ik me nog heel goed herinneren. Ja, dat was wel die, ja, het is gewoon heel bizar als je die man ziet staan en bedenkt wat hij gedaan heeft. En hij, hij komt binnen voordat de rechtbank binnenkomt. Dan staat hij er tien minuten en dan is hij gehandboeid. En dan staat hij daar gewoon een beetje zo om zich heen te kijken. En, nou, het gezicht is helemaal blanco. Maar hij staat gewoon alles zich een beetje in zich op te nemen. En dat probeerde ik toen ook bij hem te doen. En op een gegeven moment keek hij me recht in mijn ogen. En ik weet nog dat ik toen echt... Een soort van paniek. Ik wist niet waar ik moest kijken. Ik, wist niet wat ik, moest. ik, ik, ik kon alleen maar denken van... Wat, wat is dit? Wat is dit voor een man? Het is echt heel erg bizar. Hm. Dat, dat is ook wat veel mensen op dit eiland hebben gezien misschien. Ja, Voor het laatst. dat, dat is heel goed mogelijk. De, ja, het, is, het is een soort van, van een ultieme rust met, met heel veel kwaadaardigheid erachter. Het is heel vreemd. Ja, wat was je eerste indruk? Ja, toch, toch geïntimideerd. Ja, ik was toch echt geïntimideerd door zijn aanwezigheid gewoon daar. Maar ja, na een paar, we paar weken in die rechtszaal... is hij ook gewoon een soort van playmobil poppetje wat op die stoel zit daar. En... Want hij doet verder niks, weet je. Dat, dat gezicht wat hij toen had, dat heeft hij zeven weken lang gehad. En hij heeft gewoon, dit was, dit was duidelijk wat hij, hoe hij zichzelf wil presenteren. En daar heeft hij ook gewoon geen enkel moment uh, van afgeweken eigenlijk. Heeft hij in die periode daarna je nog een keer recht in je ogen gekeken? Ik heb... Uh, ik heb... Twee keer daarna nog oogcontact met hem gehad. Want ik, ik zeker weet dat ik oogcontact gehad heb met hem, ja. Je hebt het idee dat hij door je heen kijkt? Ja, eigenlijk wel. Dus eigenlijk geen zit oogcontact. hij onder de medicijnen trouwens? Want dat... Nee. Hij heeft geen pillen. Dus, je hebt het over brein, Ik heb je het nu over? Maar... Ja, ja, ja, ja, we hebben het over, Ik heb het vaker Inmiddels <laughs> <laughs> wel. Ja. Nee, nee hij, hij, de dokters hebben geen enkel... Het uh, uh, is onnodig om hem uh, ja. medicijnen te geven. Kun, kun, je, kun je beschrijven hoe de, hoe de sfeer was? Want dat, is dat alle dagen hetzelfde, loodzwaar? Of is er ook nog, is er ook nog een lachen? Of uh, Ja, de, de lach, dat was meer om de spanning eraf te lachen. En, en eigenlijk... Ja, de, de eerste dagen waren echt, echt heftig. Wat ik uh, eerder al zei, hadden, toen hij vertelde over hoe hij uh, op dat eiland rondliep, alsof hij op een computerspelletje mensen aan het uh, doodschieten was. En dat hij nog even dat hij kon herinneren dat mensen zich verstijf van angst in hoekjes uh, ophielden. En Want dat hij wist hij, alles nog, hè? Hij, nou, hij deed er in ieder geval overkomen alsof hij nog alles wist. En welke overwegingen er door zijn hoofd heen gingen dat hij een, een, een gebouw, een, het schoolgebouw zoals dat genoemd werd daar zijn 70 mensen uh, ongedeerd uitgekomen. Maar hij heeft geprobeerd die mensen uit dat huis te jagen. En hij, heeft, nou, hij had allerlei dingen bij zich. Hij had rookgranaten bij zich. Die hij heeft geprobeerd door de ramen te gooien... om die mensen naar buiten te krijgen. En dan wou hij ze neermaaien. En, nou, dat lukte niet. En toen heeft hij daarna geprobeerd met een tank diesel. Maar dat brandt blijkbaar niet. Omdat het huis in de brand steken. Allemaal niet gelukt. Maar hij wist, alle, en hij wist ook nog dat hij niet naar binnen moest gaan. Want dan zou hij aangevallen kunnen worden door groepen mensen. En dat wou hij niet. Ja, dat wil ik net zeggen. Wat is dan de afweging geweest om niet naar binnen te gaan? Want hij had naar binnen kunnen gaan hij had gewoon 70 mensen dood kunnen schieten natuurlijk. Maar dat, dat, dat, dat dus doet echt... hij dan dus weer niet. He? Nee, maar hij wist dus, wat waarschijnlijk ook niet heel reëel is... Dat hij, dat hij aangevallen zou kunnen worden. En hij probeerde zijn doel wat zoveel mogelijk mensen vermoorden. En dat was het enige waar hij mee bezig was. En, en zelf overleven. En, nou ja, dus alle gevaren gingen hij uit de weg. Hm. Wat was dan het meest bizarre detail die, dat je van hem gehoord hebt? Nou, wat ik heel erg sch schokkend vond, is hij had, had schoenen aan. Uh, nou, een soort van legerkistjes. En dan had hij op de punten van die schoenen had hij een soort van boordjes uh, uh, gemonteerd. Waarmee hij dus, als hij van achteren aangevallen zou kunnen worden... Dat hij, daar dan nog, uh, mens, dat hij zich daarmee nog zou kunnen verdedigen. Hij had echt allerlei van die super bizarre kleine details... had hij zich voorbereid om, om, aan, uh, om zich te kunnen verdedigen. En, en alles was gericht op moorden... Mm. Hmm. Nou, nou, nou um, is de vraag of hij gek is of niet. Daar ja. draait het om, nu eigenlijk. Hè. Uh, ja. uh, uh, daar heeft het natuurlijk ook uh, te maken wat de strafmaat wordt. Mm -hmm. Wat is jouw indruk? Ja, ik vind het heel erg moeilijk. Ik vind het heel erg moeilijk. De, de aanklagers hebben nu gepleit voor ontoerekeningsvatbaar. Maar het Noorse systeem werkt zo dat ze... Het moment dat er twijfel is over de toerekeningsvatbaarheid... maakt niet uit hoe groot, moet er voor ontoerekeningsvatbaar gepleit worden. Maar de aanklagers zeggen er ook bij dat zij niet geloven dat hij dat psychotisch was... of dat hij wat dan ook niet verantwoordelijk gehouden kan worden voor zijn, uh, voor zijn daad. Maar hij is, hij, dus zij moeten voor ontoerekeningsvatbaar pleiten. Maar eigenlijk gelooft niemand dat. Ieder. En ik, ja, ik denk ook niet. Die man die heeft zo minitieus voorbereid en hij heeft het helemaal dicht beredeneerd. Hij weet precies wat hij heeft gedaan. Hij weet waarom hij het gedaan heeft. Hij heeft geen enkel teken getoond dat hij spijt heeft. Hij gelooft gewoon in wat hij gedaan heeft. Dus in die zin denk ik, ja, dan, dan ben je niet gek. Dan. Of dan, dan heb je iets gedaan wat, wat gek is, maar dan ben je niet gek. Hmm. Maar er zijn ook allerlei uh, vrienden van hem uh, uh, aan bod gekomen in de rechtszaal. Wat voor beeldschetsen zij dan van hem? Ja, hij was deel van een, van een vriendengroep van, van vier jongens. En nou, die drie jongens zijn allemaal langsgekomen. En hele normale jongens. Eentje werkte als diplomaat. Eentje was brandweerman. Die heeft op 22 juli de branden staan blussen in, het, in de regeringsbuurt. Ja, want hij had eerst de aanslag gepleegd in, in, in de hoofdstad. Hè? Ja. En maar dat het misschien ook angstig, dat, dat, dat, dat, dat je niet vertelde over is. die drie vrienden. Ja. En hij kijkt jou ook in de ogen aan en zo. Dat... dat dat er misschien wel meer mensen zijn, hè? In Europa of Amerika of waar dan ook, waarin dit ja. kan gebeuren. Zodat, dat het zo dichtbij komt, zoiets. Ja, ja ik denk niet, maar de, de, de, het is zo onmenselijk wat hij gedaan heeft. Hm. Het is, het is, ik geloof haast niet dat mensen het zouden kunnen doen nog. Ja, Ze ja, maar maar willen het ook niet geloven natuurlijk. Misschien dat kom je ook kan. op het cliché uit als je het kwaad bestudeert... dat dat gewoon ook iets is wat in de mens zit is toch wat meer al die concentratiekamp uh, uh, mensen en zo wat die allemaal gedaan hebben. Je ja. hebt ja, toch ook bomaanslagen in Mumbai, maar nou gaan we wel. Maar ja. dit is veel concreter, hè, of niet ja. helemaal? Nou, wat, ja. wat nu, nu uh, ja, het, het, dit, het is, komt er dichtbij. Gezicht, juist. Het komt ja. er dichtbij. En en dat, dat is anders een... als een bomaanslag in, in een Indiaanse stad. klopt dat? Ja. dat? Wat hij ook zegt. Hij is ook een eenling natuurlijk. Ja. Ja. Dus ja. Een Domme hele jongen. Een hele jonge. Maar hij is ook niet slim. Hij, hij nee? weet zich heel goed uh, te presenteren. Maar wat ik denk... Hij, wat hij, hij heeft in de eerste week gezegd... en dat vond ik wel een heel opvallend punt. Uh, eigenlijk ben ik het daar wel mee eens. Hij zegt, als ik Mohammed had geheten... en van Al-Qaeda was geweest... had niemand mij nu in twijfel getrokken. Het is puur en alleen omdat ik een Noor ben... die Noor heeft vermoord... dat mensen mij nu helemaal... Binnenste buiten gaan halen. En ik denk dat hij daar wel een punt in heeft. Het, het is gewoon zo bizar dat, dat een cultuur... die zo dicht bij onze cultuur staat... Mm. iemand heeft kunnen voortbrengen... Die, die zo tegen zijn eigen volk tekeer gegaan is. Mm. En, en dat, is, dat is wat het eng maakt. Hij is een van ons, maar hij is zo buiten ons spectrum. En hij, kan het zo, en hij, hij is zo overtuigd tegen ons... dat, dat daar, daar, daar proberen we een antwoord op te krijgen. Oh uh -huh. Temptations, uh, de, hoe noemt uh, Jurgen van den Berg dat ook weer? bij uh, pijpenmuziek, volgens mij uh, noemt hij dat. Uh. My girl. <laughs> ja, twee dagen voor de halve finale <laughs> oh. tegen Italië. staat de avond uh, bij het Duitse elftal in het teken van ontspanning. Uh, maar wat gaat die manchaf doen in Kedansk? Goeie vraag. Ja, inderdaad, nu het antwoord. Edwin Cornelissen ging erachteraan. Heute avond. na het avondessen, gibt er bij ons nog een kinoavond in het hotel... Maar wat zal het voor genre worden? Ligt voor de hand natuurlijk. Een film met Italiaanse invloeden. De tegenstander in de halve finales. Veel geroemd in het EK om het spel. Ze hebben extreem goede sterken. En heel veel kwaliteit, heel veel Fähigkeiten, jetzt gezeigt bij dit Turnier. En één man in het Besonder, Pirlo. Er erlebt sowas wie een Renaissance, dat moet man wirklich sagen. Ik meen, gab schon mal so nach 2010 oder so, hat man gedacht, Pirlo, klar, is vielleicht jetzt auch über das Alter, so ein bisschen hinaus, om bij de Nationalmannschaft noch Akzente zu setzen. Aber er is een hervorragender Fußballer. Die zijn tweede Jeugd beleeft en het spel verdeelt. Eigenlijk een genialer Stratege, der al schon auch. Pirlo dus de man die gestopt moet worden. Niet in een weil want dat is zinloos. Want Pirlo zich ook manchmal heel ver terugvallen lässt. Een mandekker op Pirlo zetten, dat is zinloos. Het moet anders. Van daaruit zullen we ook over Pirlo reden, Binnen de mannschaft en natuurlijk ook daar, gewisse Aufgaben verteilen die hem natuurlijk ook sollen. Maar het allerbelangrijkste is toch wel dat Duitsland zijn eigen spel speelt, initiatief toont. het zijn dat we die initiatieven ergrijpen en versuchen Italië daar ook. met ons spelen irgendwie terug te dringen. Of wordt die film in kwestie misschien wel een drama? Terugdenkend aan het WK van 2006. Het WK in eigen land, halve finales in Dortmund. Duitsland tegen Italië. Duitsland in rauw, een droomspatten uit één. Maar dan, zes jaar later, is het payback time. Revanche. Ik denk in voetbal gibt es sowas wie eine Rivoche nicht. Wenn diese Niederlage 2006 kunnen we niet meer goed maken? Dat is voorbij. Daar gibt es ook geen mogelijkheid meer. Het is gebeurd toen niets meer aan te doen. Zoals Bondscoach Leuven ook helemaal niet gelooft in de revanche. Hij wil eigenlijk helemaal niet bezig zijn met het verleden. Ja, Deutschland had nog niet tegen Italië bij een turnier gewonnen, maar dat speelt ja jetzt voor ons en voor onze jonge generation... en voor de Spieler überhaupt geen rol. Of, of misschien wordt het wel een echte Duitse filmklassieker. Met in de hoofdrol Bastiaan Schweinsteiger. Enkelklachten, die heeft hij al een tijdje, maar is hij nou fit of niet? Zo Schweinsteiger, het gibt nur 100% fitte Spieler. Dus was Schweini wedstrijd wedstrijdfit tegen Griekenland, maar... Uh... Waarom speelde die dan zo slecht? Bastian had, uh, denk ik, het Spiel tegen Griechenland zich een paar Fehler, een paar abspielen geleist. Absoluut. Hij heeft wat fouten gemaakt in die wedstrijd. Het positieve is, hij is zu 100% zelfkritisch. Dat was het eerste, wat hij gezegd heeft, dat hem normalerweise niet passieren darf. En het zal niet meer gebeuren. En ja, Schweinsteiger kan spelen tegen Italië. Ook Bastian Schweinsteiger. Het zou natuurlijk ook een ultieme heldenfilm kunnen zijn die op het programma staat. Met de enige echte held. Ze werden als yogi-superstar bezeichnet, als de man die alles richtig maakt. Hij kan husselen met zijn opstelling, hij kan wisselen in de wedstrijd. Alles pakt goed uit op het moment. Dan moet ik toch nog maar bij yogi-superstar nagaan. Die mannschaft zet deze dingen om. Um. Die mannschaft werkt hervorragend. We hebben ook uh, een ongelooflijke kwaliteit aan spelers. Leuf gunt de eer en de credits aan zijn team. Het het enige wat ik aanstreep, is natuurlijk maar ervaring. Succes. Dat is het enige waarvoor Yogi Superstar het doet. Zo, de aftiteling van deze film. Maar uh, waar gaat de manschaft vanavond nou echt naar kijken? Het wordt de film The Amazing Spider-Man. The Amazing Sp Spider-Man. The Amazing Spider-Man. Ja, dat was, uh, dat was Edwin Cornelis over de film uh, die de Duitsers gaan kijken. Zometeen uh, praten we uiteraard door uh, met onze gasten over de actualiteit... en over waar ze de afgelopen tijd mee bezig zijn geweest. Maar het is half tien, dus eerst de NOS, het nieuws, Mark Visser. De beroepsvereniging van tandartsen is verbijsterd dat een kamermeerderheid het experiment met vrije tarieven wil stopzetten. Uit onderzoek blijkt dat de tarieven bijna 10% zijn gestegen. Tandartsen zeggen dat het onderzoek van de Nederlandse zorgautoriteit ondeugdelijk is uitgevoerd en ze bereiden juridische stappen voor.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 En een bijzonder bezoek van de Britse koningin Elisabeth vandaag. Ze heeft in Noord-Ierland een dienst in een katholieke kerk bezocht. En dat is opmerkelijk, omdat de koningin zelf Anglikaans is. Noord-Ierland werd lange tijd verscheurd door de strijd tussen katholieken en protestanten. Dat is het belangrijkste nieuws van dit moment. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Hoe gaat het met Portugal en Spanje aan de vooravond van de halve finale? En de gasten aan tafel, Joep Scheurder, Marcel Reusser en Luc Mulder. En Potter, Harry. Die, uh, ja. ja. 15 jaar geleden, 26 juni 1997. Het eerste boek van Harry Potter in de reeks. Vijftien jaar later kent iedereen de tovenaarsleerling van Zwijnstein met het brilletje. Maar hoe groeide de reeks uit tot zo'n wereldwijd commercieel succes? Aan de telefoon NRC-redacteur Paul Steenhuis, die in zijn kranten jaren een Potter-rubriek schreef. Goedenavond. Goedenavond. Ja, we herinneren ons uh, de nachtelijke verkopen met rijen voor de boekwinkels natuurlijk allemaal, maar uh, leg nog even uit hoe het 15 jaar geleden begon. Ja, het begon met een, een boek, uh, Harry Potter en de uh, Steen der Wijzen, de Philosopher's Stone, zoals het in het Engels heette, uh -huh. geschreven door een onbekende uh, alleenstaande moeder. Uh, uh, en geen enkele uitgever wilde het boek hebben... totdat uiteindelijk, nadat er uh, heel veel uitgevers langs was geweest... één Engelse uitgever toch er wel wat in zat, zag. En uh, ja, het mocht ook niet door een vrouw geschreven worden... want ze waren bang dat boeken over tovenaarsleerlingen... geschreven door uh, vrouwen dat dat niet goed verkocht. Dus uh, ze heet eigenlijk Joanne Rowling... maar op de cover kwam te staan J.K. J.K. Rowling. <lacht> en... Uh, ja, ze zagen er heel weinig in. En uh, langzaam begon dat te lopen Door uh, mond tot mond reclame. Kinderen zelf uh, vonden dat allemaal geweldig. En uh, het eerste boek was al een klein succesje, het tweede boek werd nog meer een succes. En eigenlijk, het gaat ook wel over marketing bij uh, Harry Potter, maar eigenlijk is de marketing na het succes dat zeg maar de fanbase al had gekomen. Dus eigenlijk zijn die er later bij later bijgekomen. En, dat het zo'n enorm succes is geworden kwam omdat er eigenlijk al nou ja, alle ingrediënten die erin zitten spraken de kinderen en de lezers en volwassenen de lezers zo aan. Het was een fenomeen en uh, toen hebben ze gauw nog allerlei uh, toen kwam de film en toen kwam de marketing. Mm -hmm. Ja. En en, en heeft uh, Harry Potter aan zich dan ook nog wat voor de marketing uh, van de boeken in het geheel uh, kunnen betekenen? Ja, het is een ongekend fenomeen zou ik maar zeggen uh, in uitgeversland. Uh, een van de bijzondere dingen aan Harry Potter was dat het zowel kinderen als volwassenen aansprak. En ze gaven, dus, dat kregen ze ook al heel gauw door. Dus ze gaven uh, dezelfde boeken uit met covers voor kinderen en ook covers voor volwassenen. Zodat die mensen die er in de trein zaten te lezen niet werden aangesproken of zich uh, hoeven te schamen dat ze een kinderboek lazen. Dus dat noemen ze zogenaamde crossover-literatuur. Dus, dus van de van kinderen naar volwassenen. En er zijn allerlei uitgevers geweest die dat geprobeerd hebben ook... Uh, ja, die wilden daar een graantje van meepikken, zal ik maar zeggen. Dus dat is, een enorm, dat is een enorme huid geweest. Maar nooit zo groot en zo succesvol... en zo authentiek succesvol als Harry Potter. Ik wil eigenlijk wel weten, of bij de gast hier aan tafel... is hier nee. ha -ha Harry Potter aangeslagen bij een van jullie? Nee. nee. Absoluut. Ja? ja? Marcel ja. Ruizer, ja? ja. verloren in die boeken, ja. Lekker. Niet allemaal. Luc Milder Ik heb uh, geen boek gelezen. Nee? Nee. Oh. En Lord of the Rings was natuurlijk nog beter, Nooit. maar zo'n eigen wereld creëren die dan... Uh, ja, je, zult, je kan zeggen, het gaat nergens over, maar het gaat ook tussen goed en kwaad. En ben jij al vanaf het eerste boek gaan lezen of ben je later... Nee, later toen het populair was, uh, <laughs> heb ik er een paar gelezen. Ja. Ja. Uh, en uh, uh, Paul Stenhuis, wat, wat, wat, wat heeft het wereldwijd opgeleverd, die, die hele reeks van Harry Potter in die 15 jaar? Uh, wat bedoel je, geld ja, ja, ja. Ja, ja, ook uh, natuurlijk fantastische verhalen, maar gewoon een harde, harde pieken ja, dat is de miljoenen en miljoenen en miljoenen, als het geen miljarden zijn. Dat, het, is, het was na de Bijbel het best verkochte boek, het werd ook nog in, in China gedrukt en zo. Het is uh, de Paus ging zeggen dat het uh, een van de Paus ging zeggen dat het een uh, uh, een heidensboek was. Ja, nou, Beter weer klaar met niet. Ja, met, Nee, en het gaat nog steeds door, want het heeft u een uh, een website, Pottermoor, ze schrijft niet meer boeken, heeft gezegd van Potter. Ze wil nu een volwassen serieuze uh, genomen worden. Maar op Pottermore geeft ze nog steeds feitjes en dingen. En ik zeg natuurlijk, uh, als je zoveel boeken maakt over zo'n wereld vol goed en kwaad, zoals je net gezegd werd, dat is wel juist. Want het gekke dat de pauze er zo tegen was, eigenlijk is het een heel, zijn het heel christelijke dingen, het goed en kwaad. Je, je kunt kiezen. Om het goede te doen, dat is steeds het verhaal. Wat, uh, je kan, uh, want Harry Potter heeft ook het kwade in zich, zo moet maar zeggen. Want die, nou ja, goed, je kan eindeloos over doorfilosoferen. Maar um, ja, ze is heel erg rijk geworden... Uh en maar en maar ze doet daar veel goed mee. Ze geeft veel aan charities en ze geeft onder andere aan, geeft ze heel veel geld aan onderzoek naar, naar multiple sclerose, omdat haar moeder eraan gestorven is. Dat is een, dat is een spierziekte die uh, heel grillig verloopt en heel, waarover heel weinig bekend is. En ze doet, ze is heel maatschappelijk betrokken. Ze heeft ook uh, ze heeft zich ook nog be bezighouden met. De, dat uh, de belasting voor niet-gehuwden in Engeland zou komen. Dat vond ze ook belachelijk, want ze was zelf een ongetrouwde moeder toen dat boek... Uh... Verscheen van een Portugees had zo over zijn kind over een voetbal gesproken. <laughs> zo zijn de cirkeltjes weer rond. Ja, ja. ja. Uh, overigens zit ik me ook te bedenken. Er zijn dus nu een paar uitgevers die, die, die zichzelf nu al 15 jaar heel hard met het hoofd uh, tegen de muur slaan. Uh, Omdat ja. ze zo stom zijn ja, dat geweest. Is dat, al, dat is een leuk verhaal in Nederland. De Nederlandse uitgever van Harry Potter, uh, de Harmonie, is dat de uitgever. En die, uh, ik heb hem wel eens gevraagd, die, uh, die man die dat. Uh, hoe kwam jij nou zo snel al erbij om dat boek... Nou, hij had een interview met haar gelezen... toen het net in Engeland, in de Engelse kranten, een beetje succes werd. En daar stond in dat zij ook nog uh, vrijwilligster geweest was... bij Amnesty International. En toen heeft de vrouw van die uitgever heeft gezegd... dat is een leuke vrouw, dat boek moet je nemen. Ja. Dus dat is de reden waarom... Uh, nou ja, die man, dat is, dat, is dat is een geweldige hit natuurlijk. Ja. Ongelooflijk. Dus Toch. interviews kunnen lucratief zijn. Ja. Ja. Ja. Ja. ja, dat is gewoon de vrouwelijke intuïtie geweest nu, natuurlijk gewoon. Absoluut. Ja, absoluut. Ja, ja. En er is nog één ding. Ook de filmindustrie in Engeland is door Harry Potter enorm veranderd. Want dat, dat was natuurlijk. Stel niet zoveel meer voor, maar zij heeft gezegd: Ik wil dat er Engelse kinderen inspelen, Ik wil dat er in Engeland opgenomen wordt. Met als gevolg dat nu de Engelse uh, studio's. Er zijn Amerikaanse studio's die in Engeland, in Londen, weer nieuwe studio's gaan bouwen. En daar kun je ook. Uh, want de boeken zijn er niet meer, maar je kan nu. Uh, die, er is in Amerika een pet park natuurlijk. Maar dat is nogal vet. Maar je kunt. Uh, je kunt de studio's waar het opgenomen is, de films, uh, in Engeland bezoeken. Dat is dus ook een soort uh, pretpark. Dus, er is ook, en de, dus de filmindustrie in Engeland heeft ook een enorme boost gehad door dit uh, fenomeen. Ja, prachtig. Nou, mooie verhalen. Dankjewel, Paul Steenhuis. Okay. One, two, three, uh, Hey ja, mooie schaartjel uitgevoerd door uh, Outcast. Nog steeds hier aan tafel, Joep Schreuder, Marcel Reuzen en uh, uh, Luc Mulder... die uh, ongetwijfeld uh, later, uh, misschien wat dit uur, ik denk het volgende uur nog... uitgebreid gaat vertellen over dat bereifelijk proces... wat hij uh, in een treuren heeft uh, gevolgd, uh, zeven weken lang. Maar eerst naar de kraker... Vanmorgen. Ja, DK jongens, de eerste halve finale, die staat op het programma en die gaat tussen Portugal en Spanje. Een uh, Iberisch onderrondje. We blikken vooruit op het duel. Doen we met Edwin Winkels in Spanje en José da Silva in Portugal. Heren, goedenavond. De meeste mensen zullen zeggen dat Spanje de grote favoriet is. Hè? Uh, Edwin, zien de, de Spanjaarden dat zelf ook zo? Niet echt. Uh, we zien ook dat Portugal heel erg beter uh, is geworden de laatste jaren. En, uh, Ronaldo is de, de grote vrees van Spanje. Ze ligt zover als favoriet dat ze, ze zeggen, ja, we, we zijn eigenlijk redelijk makkelijk overal doorheen gekomen. We vertrouwen op ons eigen voetbal. En uh, daarmee hebben we tot nu, toe, uh, tot nu toe alles gewonnen. Maar het wordt, meer, het wordt echt meer dan ooit denk ik uh, gezien als gelijkwaardig duel. Ook al bijvoorbeeld Spanje heeft een waarschuwing gekregen anderhalf jaar geleden. Uh, een vriendschappelijke interland tegen Portugal en verloor Spanje met 4-0. De zwaarste nederlaag sinds, sinds lange tijden. Hm. Dus uh, nee, ze zien niet echt als een hele grote favoriet. José, hoe is dat in uh, Portugal, José? Ja, um, de Portugezen kijken um, ja, op verschillende manieren naar deze, uh, naar, dit, naar deze wedstrijd. In de eerste plaats, omdat natuurlijk Spanje heeft een betere saldo als het gaat om uh, de wedstrijd, Spanje-Portugal dan Portugal. Hè, ze hebben veel meer gewonnen dan uh, verloren. Uh, natuurlijk hebben ze de laatste keer, maar dat was een, winst, een vriendschappelijke wedstrijd, hebben ze we juist gehoord, uh, uh, verloren van, uh, heeft Portugal gewonnen van Spanje. Uh, hier, de pers zelf schrijft dat uh, het een 50-50 een uh, kan is van beide kanten, dat het een hele moeilijke wedstrijd gaat worden. Maar als Portugal in topvorm is, en dat, dat, is, dat is Portugal op dit moment, dat het moet lukken voor de Portugezen. De Spanjaarden, dan zijn we het waarschijnlijk allemaal over eens, spelen niet echt heel erg sterk. Dat hebben we bijvoorbeeld uh, kunnen uh, zien in de laatste wedstrijd tegen Frankrijk. Ik weet niet uh, wie beter was, Spanje, of wie slechter was, Frankrijk. En in de, uh, een, een van de wedstrijden in de groepsfase tegen Turkije waren de Spanjaarden gewoon slecht Vond ik ze zelf. En ze maken bovendien ook een vermoeide indruk. Ja, dat zegt niet veel. Het kan allemaal veranderen morgen. En dan zijn ze, ja, zoals de oude Spanje, zoals we dat kennen, van de laatste WK in Zuid-Afrika. En de valsen zal over de Portugees heen. Ik zelf verwacht dat niet. Dat verwachten ze hier ook niet. Het wordt een hele evenwichtige wedstrijd. Ja. Wat vinden ze in Portugal eigenlijk van Ronaldo? Ja, Ronaldo. Um, die begon niet zo goed. Hè, een, nee, maar wat toen... vinden ze daarvan uh, bij jullie? Wat vinden ze dan nou, Is het een held? Of? Nou, Vinden ze hem ook zo afschuwelijk als wij hier, of... Uh... In Portugal is hij zeker een held. Maar ik denk dat hij een held is en voor, ja, voor heel veel mensen in Europa. Voor heel veel voetballiefhebbers. In Spanje zelf, hè, waar hij speelt bij Real Madrid, is hij zeker ook een, een held. Hoewel het morgen geen rol gaat spelen. Want we hebben, ik heb zojuist Arbeloa um, gehoord op uh, heel de televisie. Dat is de speler van Real Madrid, een collega van Ronaldo. die heeft gezegd, morgen zijn al die Portugezen onze vijanden. Dus ook Ronaldo. Maar hij is zeker een held. Dat kun je zeker uh, gerust zeggen. Ja, wat, José, misschien kun je nog... Eh, hoe kijken Portugezen? over het algemeen naar de Spanjaarden wat we horen altijd is het is Nederland-Duitsland in het kwadraat en weet ik wat al die clichés maar hoe hoe is die verhouding? Nou, het is niet hetzelfde als tussen Nederland en Duitsland. Daar speelt dat, de oorlog speelt daar ook een rol in het geval van Nederland en Duitsland. En ja, de Portugezen en de Spanjaarden hebben in het verleden natuurlijk akkefietjes gehad. Ook wat oorlogen gehad. Maar ja, het is eigenlijk hetzelfde volk, het Iberische volk. Dus Spanje vindt eigenlijk dat Portugal bij Spanje hoort. De Portugezen zeggen: oh, nee, nee, nee. Wij, zijn, wij hebben een andere taal. We hebben een andere cultuur. We willen er helemaal niet bij horen. Maar ze hebben heel veel met elkaar te maken. Dat vind ik zelf. En, en, maar ja, zo'n dat zorgt voor een enige rivaliteit, maar uh, de rivaliteit die we kennen tussen Nederland en Duitsland, is er zeker niet. Um, nou regelen jullie onderling daar nog wel eens wat. Uh, zeker in Spanje en misschien ook wel in Portugal. Wordt er nu onderling ook al uh, geregeld wat voor scheidsrechter uh, bij die wedstrijd uh, uh, moet gaan fluiten? Want er is ook weer gedoe over begrijp ik. De Portugezen zijn boos geloof ik dat de Turkse akir moet fluiten. Die zou dan in het voordeel van Spanje zijn. Leg eens dus even uit hoe het zit. Uh, ja, vanwege de beslissingen in het, in, in het verleden, maar ik, dus ik, ik weet niet precies welke, de, waar ooit dat de beslissing tegen Cristiano nou, Ronaldo heeft genomen. Nou, of... nou, nee, nee, nee, dus volgens mij heeft het te maken met uh, het, het, het contract, uh, José, uh, met betrekking tot uh, Barcelona, hè, geloof ik. Ja, daar heeft het uh, zeker mee te maken. De vicevoorzitter van de arbitragecommissie van de UEFA, dat is ook een Turkse manier, meneer, meneer Ertsik. En dat schijnt een ja, vriend te zijn van meneer uh, Shakir, uh, dat één. En ten tweede is meneer Ertsik ook uh, directeur van, uh, marketingdirecteur van Unicef. En die hebben een heel mooi contract gesloten met Barcelona, dat weten we allemaal. Nee. Dus ja, uh, nee. men denkt hier van belangenverstrengeling, bovendien is de voorzitter van de arbitragecommissie van de UEFA een Spanjaard, Angel uh, Villar. En die Steven zal de uh, voorzitter van de Spaanse Voetbalfederatie. Dus ja. Ja. Ja. Dus, dus, ja, dus Edwin, nou jij weer. Ja, maar dat van die erfing is heel, dat is al vaker naar voren gekomen. Dat is een heel oud verhaal. Want die man die blijkt ergens in de jaren zeventig voor UNICEF iets te hebben 70. gedaan. Of de jaren tachtig. En ja, er wordt, alles wordt erbij gehaald. En vrienden van en, en dit en dat. Uh, ik denk dat de scheidsrechters, ja, ze kunnen goed of slecht zijn natuurlijk. Uh, in zijn wedstrijd. Maar ik denk dat morgen de, de spelers het doen. En die man die kan wel een, een fout maken. En er zijn inderdaad ook wel wat beslissingen op dit toernooi al, al in het voordeel van Spanje geweest. Dat wel, dus misschien een beetje het voordeel van, uh, van de ploeg die als wereldkampioen toch iedereen uh, gezag inboezemt en, uh, en enig respect heeft. Maar misschien zijn ze morgen zo gelijkwaardig, hopen dat, dat de scheidsrechter daar geen invloed in zal hebben. Heb jij die coach wel eens gesproken? De, de, de Spaanse bondscoach? Del Bosque? Ja? Nee, persoonlijk niet. Het is... Een, een ongelofelijk, ja hij ziet er echt nooit vrolijk uit, uh, we hebben hem hier natuurlijk wel regelmatig op televisie gezien. Maar ik denk dat, dat als bondscoach van een land, wat een moeilijk land als Spanje, dat het de allerbeste man is die je kan hebben. Gewoon een, een goede, uh, uh, oude man uh, die, die echt boven alles staat. In Spanje zijn er natuurlijk ook discussies over dat ze eigenlijk wat beter moeten voetballen, wat sneller, wat leuker. En het, maakt hem, het doet hem allemaal niks meer. Hij zei ik ken dat al wel, ik ken alle kampen, ik weet wie voor wie en wie tegen wie is. En uh, uh, spelers ja, die, die adoreren hem, uh, ook door het spelsysteem, een beetje dat Barcelona-achtige wat, uh, wat hij heeft gehandhaafd van zijn voorganger Aragonès. Dat was ook al zo'n ervaren man van 70. Dus van je schijnt dat soort mannen nodig te hebben om het, uh, om het goed te doen op grote toernooien. Ja, Wij ook hoor. Sorry? Wij ook. Ja, nee, dat misschien moet Nederland zo eentje zoeken, dat, dat, dat zou best, of, of een buitenlander. Dat, uh, en, en Del Boske, hij, hij betrekt de, de, de anekdote altijd van Del Boske. Hij heeft een, een, een zoontje, zijn een zoontje met een Down-syndroom. En dat is eigenlijk uh, een soort mascotte geworden van deze selectie. die jongen is er altijd overal bij, uh, bij de huldigingen. En hij is de lieveling van, van alle voetballers. Alleen al voor hem zijn ze bereid uh, heel ver te gaan, die spelers, zeggen ze. Ja. Maar hoe wilde hij dat, dat weten eigenlijk, uh, Marcel? Om omdat ik wil Boske die gun ik nog een prijs. En ik vind zo'n mooie man. En ook iemand die duidelijk de leiding heeft. Gewoon een soort imminence Gries. En we hebben ook een grijze bondsgoois. Maar heeft de leiding niet genomen. Daar erg aan. Wie zou dat voor Nederland moeten opknappen? Wie zou Dat is een hele goede vraag. Ja. Ik zag vandaag Co. Adriaanse. Die werd genoemd. Dat is niks. Mag ik nog een vraag netjes stellen dan oh ja, ja. om even wat die Nederlandse bondscoach ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. dat zien we allemaal wel. Edwin, is, is Xavi en Iniesta en zo zijn die niet verschrikkelijk moe? 70 wedstrijden onderhand. Ja, bijna. Ze hebben bijna alle spelers in Spanje hebben dit seizoen 5000 minuten gevoetbald. Dat zijn bijna 60 wedstrijden. Maar zijn ze moe? Of dat niet? ze zeggen maar... zelf van niet. Iniesta ja. kwam redelijk fit, maar, maar dat ze bijvoorbeeld een wedstrijd als tegen Frankrijk zo speelden om gewoon mh, toch een beetje ja. energie te besparen. Ja. Ja, als Frankrijk niet meer komt of aandringt en, ja, en wij goed. niet een echte er harder hoeven te doen om van Frankrijk te winnen, dan doen we dat ook niet. Ze zeggen dat ze ook nog steeds heel erg honger hebben naar titels. Uh, voor Xavi Iniesta uh, is het de twintigste finale die ze spelen. Dat is, uh, is ongelooflijk. Ja. En uh, ze, ze zeggen dat die honger er is en dat ze misschien ja. goed uh, getest moeten worden door het land als, als Portugal de vermoeidheid zou meespelen. Zegt Spanje ook, ze klagen erover dat Portugal 48 uur meer rust heeft uh, gehad. Uh, voor deze wedstrijd. Dus uh, dat is misschien de enige factor die wel een beetje zou kunnen meespelen. Ja. Goed, dank jullie wel. Uh, José de Silva in Portugal en Edwin Winkels in Spanje. Uh, Joep, jij wilt het nog even hebben over de nieuwe bondscoach? Begrijp ik? <laughs> nee. Ja, ik wel hoor. Jij wilt ja, het we we ja, maar gaan Het gaan is, een, gaan het gaan is toch een ja. leiderschapscrisis. Waarom, waarom, is dat, waarom wordt dat nou niet genoemd? Hmm. Ik bedoel... Ja, ben je, nou, ben je er nou moe van geworden ja, of zo? Maar een gaan, dat. diepe zucht of zo. Nee, ja, ik moet er even over nadenken. Leiderschapscrisis? Ja. Ga door. Uh, uh, ondergepresteerd, in kampen uiteengevallen. Mm. En wie is dan... Er is toch één iemand verantwoordelijk dus voor? Er nou, is altijd één iemand verantwoordelijk. Vind je het niet chique, om uh, het erover te hebben? Nee, ik vind dat het er te veel over gaat. Ik vind dat het sowieso veel te veel gaat over oranje. Toen straks, hè, want toen we deze uitzending begonnen... toen zei je ook of in de pauze van... Heerlijk, de Eredivisie gaat weer beginnen. Mm -hmm. Dat is wat de mensen het liefst hebben. Een club, de Eredivisie, leeft als nooit ervoor stadion zit vol. En we houden allemaal van Oranje... maar we gooien het ook tegelijkertijd weer weg. Ja, dat hebben, dus en zijn... het is straks inderdaad... moeten ze tegen Turkije of tegen Hongarije. België, 25 augustus. Ja, gods. Kom cool, ja, op, cool. cool. het, is, het is vriendschappelijk voetbal. Wat nooit ergens... Zo... Denk nog eens aan die drie, vier Interlands... die we hebben gehad... Eh, vorige maand... waarin we hebben gehad... over een blok van Bommel en De Jong... of niet. Ja, maar Denk aan dit... blokkages. Ja, maar dit... <laughs> nee, nee. nee, maar er zijn... Het uh, wordt te uh, groot uh, gemaakt, Robert. Uh, uh, ja, nee, maar los daarvan. Even Nederland-België. Raf Willems was hier... Uh -huh. Ik ken je ook, ja. uh, een schrijver en Belg vooral. En die uh, zegt van wij willen een soort van vrienden van de derby in het leven roepen. Want wij willen de derby weer terug. Wij willen, wij willen de derby der lage landen weer terug. Wij ja, willen ieder man. jaar gewoon een België-Nederland en een Nederland-België ja, om. Vriendschappelijk ja. of zo. Vriend, nou, vriendschappelijk, ja. ja maar met, met, met een, een prachtige beker erbij. Ja, en een, een, een prachtige, prachtige beker. toch? Ja, ja, kunnen we weer ja. wat winnen. Het is begin augustus ook Feyenoord voor de voorronde Europa-Champions ja, League. Joep, dit, maar Joep, 2016, in het, het, het, voetballand, het voetballand van de wereld, 2016. Het gaat toch allemaal door? Het gaat allemaal heel snel. Er moet nu iets gebeuren. We zitten in een praatprogramma over sport. Dan kunnen we toch zeggen dat deze boosco's niet Nieuws, nieuws en sport. Uh, ik ja, mee. ik zit hier kijk voor je, de sport. Kijk niet, sport. En voor je loopt wel weg als het over nieuws gaat. Maar het ja. we doen ook wat anders. Niks verklappen. Ja. Dan, weet, dan weet ik, omdat ik er te ver van af heb gezeten... weet ik te weinig of er sprake is van een leiderschapscrisis. Of het, uh, of het te laat is ingegrepen door Van Marwijk. Die heeft, wat, wat ik dan begrijp, dat hij heeft willen doorgaan. Een voorportuur op het succes van 2010, bijvoorbeeld, hè, dat hoor je dan. Ja. Maar daar hebben we andere mensen voor die daar heel erg uh, dichtbij staan. En waar het vanavond om 11 uur op Nederland 1 waarschijnlijk ook weer over door... Uh, ja, gaat <coughs> om, even, om even een ander onderwerp ja. aan te roeren. Ja. Uh, Joep, weet je, het, het mooiste, het mooiste <laughs> nieuwe woord... ik Het mooiste <laughs> nieuwe woord wat ik over jou kon vinden op internet... vanmiddag toen Herman en ik een beetje aan het voorbereiden waren. Oh. Autoramen ja? interviewen. Sjoerd Moesel is daar geschreven. Ja. Ook Auto raam interviewen. Snap jij zo ja, ja. en Luc Mulder? Oh. Snap je dan gelijk wat er bedoeld wordt? Uh, het hangen door het raam met een microfoontje. Nou, uh, nou, vooral ja, ja precies. Ja. het hangen ja. door niet vanuit een raam, maar door een raam. Door een raam met, de raam, de de de microfoon, raam. met de microfoon. Vooral bij ja. een slagboom. Ja, ja, ja, ja, vaak. Ja. Ja. Heb jij en dan dat nog een zinnige vraag weer te stellen? Uh. Of ik nog een zinnige vraag? Ben nee, te? dat je dan dat moet doen, dat je daar moet wachten op een op een voetballer die dan het raampje wel of niet open doet, en dan moet Joep met die met die enorme staaf er uh, tussendoor. Ja, en wat je handen. kan we hopen doen dat die... is, uh, dat hebben we één keer gedaan... met een cameraman die nou ook mee was naar, naar uh, hoe heet het, de Oekraïne... Is, is een hesje aandoen. En dan doe je net alsof je verkeersregelaar bent. Ja, maar... <lacht> dus dan stoppen ze vanzelf. Nou, Sorry, Joep. ik Kruif, kruif, kruif? Die, die, die ja, nou, ze stoppen, stoppen die, nou, die nou. Ja. Erg ver, Komt maar. Ja. Nee, ja. Hey, maar Joep, al als jij bij de Arena staat... en die ja. hele Kruifaffaire ja. uh, die, die, die, die, die bezig is... En je staat dan bij die slagboom, dat, dat moet toch lullig zijn? Omdat, je moet maar hopen dat ze stoppen, want als ze niet willen reizen, gewoon doen. Maar, nee, dat is juist. Een, dat, dat is wel het leuke van, van, uh, uh, uh, uh, van niet iets maken. Dat is toch het mooiste wat er is? Ja. Nee, dus dat, in tegendeel. Hoe marginaal alles is, hoe slechter een land is, zoals Oekraïne... of hoe slechter een EK, of hoe slechter een wedstrijd... of hoe moeilijker een, een, een, een trainer, die bijna niet uit zijn woorden komt hoe leuker het wordt. Dat is wel een uitdaging, vind ik. Mij, dat, dat als, als interview heb jij dat waarschijnlijk toch ook wel... om bij een man die misschien wat moeilijk praat... om mm. daar dan juist iets uit te krijgen. Ja, en hoe reageerde je dan op die affaire rond uh, Davids? Dat die uh, ruwe tape, tapes naar buiten ja, uh, kwamen... Dat en heel... dat mensen zeiden, ja, dat is gewoon geregisseerd. Ja, uh, ik heb nu wel geleerd... Uh, uh, misschien ook, uh, kan ik nog wat van jullie ook leren... maar reacties van anderen, dat, daar ben ik echt mee... Uh, daar stop ik helemaal mee. Je leest het ook gewoon helemaal nee, niet Nee, echt niet. Dat hele twitteren en zo, dat uh, <laughs> maar, is maar, klaar. Maar even, want ik heb de indruk, hè, dat, dat is in die voetbalwereld... Dat, dat het veel heftiger is dan, dan andere takken van sport... of als, uh, laten we zeggen, ja. Mart Smeet iets zegt over een wielrennet... dan valt dat wel mee. Maar als het gaat over voetbal, dan ja. ook commentatoren, verslaggevers... krijgen de vreselijkste dingen in hun hoofd. Daar, daar, ja, daarom denk ik, we hebben straks de Tour de France... Dus heeft dan ook wel, en de Olympische Spelen... He? en waarin je ook al die andere sporten hebt. Maar uh, wat jij zegt is zo waar. De impact van het voetbal is op alle fronten... voor een voetballer of voor een interviewer of voor een presentator... zoveel zwaarder of zoveel heftiger. Is het, wel, is het wel leuk? Is het wel leuk om te doen? Als je niet eens meer de reacties kan lezen? <lacht> ja, dat dus voor hem wel, want hij leest nou ja, de reacties niet meer. Lees je niet meer omdat onzin... Ja, maar dan moet ik ja, nu het hele goed. verhaal van Davis uit gaan leggen hoe dat toen ontstaan was, omdat ik toen live was... Nee. en heel snel uh, iets moest vragen en zo. Dus nee, maar dan dan dan toch dan niet dan dan dan dat is toch te wat helemaal vragen. Is dat nog wel leuk? Um, nou ja, ik, ik, uh, ik wil het misschien een, hierin het volgende nog kwijt... als het gaat bijvoorbeeld over... Ik ben vorige week dinsdag was het Oekraïne-Engeland. En, en dat heeft hier wel een beetje mee te maken. En die, die wedstrijd verloor Oekraïne. Mede door die Terry, weet je wel, ja. die, die bal mm -hmm. van de lijnen. Mm -hmm. En dan zou je toch denken dat heel veel Oekraïners uh, heel teleurgesteld zijn... Maar ik heb iedereen met een vlaggetje van de UEFA uh, naar buiten zien gaan. Ja, maar dat noemen we hier naïef toch? Wat zeg je? Dat noemen we toch hier naïef Want die mensen die, die zijn nog blij ook. Terwijl ja, dus, ja. Is, uh, okay. Of zijn okay, we een Syrisch volkje geworden? Dan? Nou, ja, nou dat, dat denk ik zeker wel, ja. Ja, ja, ja. ja. ja maar je, je bedoelt te zeggen, ik wou dat dat hier af en toe ook eens zo was. Dat mensen het konden relativeren. Ja, een beetje wel. Zeker, die, zeker het voetbal en de sporten. Ja, het is heel lullig, want dat hebben jullie waarschijnlijk nooit. Maar als je dan in de sport werkt, dan vind je soms quotes uh, van jezelf. Dan, uh, of uh, over, nee, over jezelf. Over die zijn heel uh, kwalijk. Ja. ja. En die, dat is gewoon uh, de mening van iemand. Maar dat is zo grof. En, uh, ja, nou, we hebben een collega uh, bij Studiosport... die nu overweegt, uh, begrijp ik, om aangifte te doen. Want dat is ook een kwalijke dingen over hem. Uh, is gezegd... Uh, uh, mm. Dus ja, uh, bedoel, wat, wat, wat kun je? Wat moet je? Dat is het enige wat je kan doen, denk ik. Hoe kwalijk ook. Ja... ja. Maar goed, we moeten ook... Ja, ja, diepe diepe ja, zucht... ja, het valt even zin. stil, hè? Maar het is wel leuk hoor, Herman. Ja, ja, het is vrolijk was wel als je heden... gewoon de flanken opzoekt en je een beetje je je onafhankelijk eerst... kunnen zijn. Ga eerst maar de toer in, Joep. Oh. En dan, dan, dan spreken we elkaar. We zijn een ander mens terug. Doe even dat verhaal van die privé bedeling. Nee, met nee nu doe dat niet. was wel doe leuk. We zijn er zo. Oh, het nieuws alweer. komen terug. Houdoe. De Radio 1 Sportzomer en het EK Voetbal. De halve finales. Morgenavond om kwart voor negen Portugal-Spanje.